Meneer Hendricks over dit onderwerp en dan kunt u daarna kijken of dat nog aanleiding tot vragen heeft. Dank voorzitter. Ik was inderdaad hier aan toe aan het komen, maar kon deze opmerking over GroenLinks kon ik niet laten. Excuus daarvoor de opmerking van de, meneer Algebali heeft het verduidelijkt. Die GPR-scoren. Bij, bij het bepalen van die hoogte van die GPR-scoren van, van 7,0 in het huidige voorstel... Heeft, hebben wij ons laten adviseren door een aantal externe adviseurs. RHO-adviseurspot die het, ons met het hele plan heeft bijgestaan, maar ook de Omgevingsdienst Eimond. Samen hebben we geconcludeerd, onder andere ook naar aanleiding van de zienswijze van de strandpachters, dat een gpr-score van een 7,0 haalbaar en realistisch is. Uh, ook voor tijdelijke paviljoens. En dat komt omdat niet alleen gekeken wordt naar een gebouw en isolatiewaarde daarvan, maar juist die gpr-score ook veel breder kijkt dan alleen een gebouw en isolatiewaarde. Bijvoorbeeld, uh, kijk, naar, kijk naar duurzaamheid op een breed spectrum. Bijvoorbeeld geluid, belevingswaarde, toegankelijkheid... zijn ook allemaal elementen die in die gpr score meetellen. Uh, juist, dit zijn ook aspecten waar een tijdelijk paviljoen ook een hoge score kan halen. En de bedoeling is dat je over die vijf pijlers van het GPR gemiddeld een 7 haalt. Voor elke vijf moet er dus een 9 staan en dan kom je op die, die 7 uit. Daarmee is het ook voor, volgens ons uh, voor een tijdelijk paviljoen haalbaar en realistisch om die 7,0 uh, te halen. Interruptie van de heer Drommel. Ja, ik hoor de discussie vaak gaan over isolatie... maar volgens mij gaat het over de in, energieintensitiviteit. En als jij een uh, soens, seizoensgebonden paviljoen neerzet... die niet in de winter staat... dan hef, hoef je ook veel minder vaak de verwarming aan te zetten. Dus dan is isolatie, volgens ons... veel minder van belang in die gpr-scoren... Misschien dat u ja, wellicht er iets over kan toelichten, want het gaat steeds over grote isolatie. En ik kan me heel goed voorstellen dat het ondoenlijk is om een heel groot geïsoleerd gebouw, wat ook nog luchtdicht is, steeds op en af te bouwen. Uh, maar hebben we het hier nou wel over het goede? Want ik kan me heel goed voorstellen dat het helemaal niet van belang is. En dan heeft het ook geen zin om daar met elkaar de discussie over aan te gaan. De wethouder. Um, ja, dat klopt. Um... Maar juist daarom maakt volgens mij is het een GPR-score, omdat die wat breder is dan alleen isolatiewaarde van een gebouw, maar juist ook dit soort elementen daarin mee uh, kan nemen, maakt dat een geschikt uh, instrument. Juist omdat we niet bepaalde maatregelen voorschrijven, van u moet zonnepanelen hebben, of u moet uh, minimale isolatiewaarde van dit hebben, of het moet energie, dat, dat soort exacte voorwaarden leg je niet op. Je legt een GPR-score op en dat maakt dat de ondernemer ook de vrijheid heeft, en dat spreekt mij ook wel aan, om te kijken hoe hij daaraan kan voldoen. Is dat makkelijk? Nee. Dat vraagt, dat, dat vraagt uitwerkingen. Is dat goedkoop? Nee, dat vraagt investering. Dat vraagt ook dat we daarin mee gaan denken. En dat, ik, ik zeg ook net al, we hebben ons laten adviseren door een aantal uh, partijen die hier verstand van hebben. Um, en wij gaan die expertise ook graag delen met de ondernemers. Dat heb ik vandaag ook met hen afgesproken toen we uh, toen, toen dat gesprek hadden waar we het al eerder over hadden. Um, wij zullen die expertise daar inbrengen om met die ondernemers samen te kijken. Wat kan er? Hoe kan dat? Uh, want volgens ons is het haalbaar. En ik... Nee, ja. ga ik, door. ik geef aan wanneer de interrupties geplaatst worden. Ik zie nee, dus een... heel veel vingers. Nee, dat plaats. klopt. Maar trekt u zich daar niks van aan. Daar ben ik voor. Uh, <lacht> <lacht> als, u, u, u, als u ergens een punt zet <lacht> of een komma, dan grijp ik het moment om dan de interruptie toe te staan. Dus... Nee, dus ik, ik zie dat echt als een gezamenlijke op, opgave. Uh, ik heb ook de brief gezien die u ook heeft gezien van de vereniging van strandpachters. En van, hun, uh, van het uh, uh, bedrijf Meerkerk. Dat richt zich echt alleen, met name op het gebouw en de isolatie daarvan. Terwijl GPR is volgens ons breder. Daarmee is het ook voor tijdelijke paviljoens volgens ons haalbaar om die 7,0 te halen. Maar nogmaals, het is een gezamenlijke opgave. Wij zullen de ondernemers ook ondersteunen met inbreng van expertise. Als later bijvoorbeeld blijkt dat financiën een... Uh, een knelpunt zijn, dan moeten we daar weer naar kijken. Maar dat maakt het niet onhaalbaar. Volgens ons is het haalbaar. Nee, het is niet makkelijk. Nee, het is niet goedkoop. Maar dat is waar je... Uh samen uit kunt komen. Dan zie ik nu een aantal interrupties. Ik begin bij mevrouw Koper, dan mevrouw Geurissen... en dan de heer D. Mevrouw Koper. Ik vond, het, op de ik vond het mooi. Lang, hoe lang, u, u kunt net als ik... heel lang uh, tot een punt... Uh, laten komen. Heel goed. Uh, complimenten wethouden. Als, ik, ik ben blij om te horen dat u, dat u er zo in de... wedstrijd zit om gezamenlijk naar die... oplossingen te zoeken, want dat is ook wat ik vroeg. Um, um, maar als het gaat... om die gpr-score van 8 naar 7... meneer Kramer vroeg terecht dat... aan mij net. Waarom uh, weet u iets... over 8? Kunt u dan... Uh, uh, ik zoek de hele tijd de vraag van waarom wordt de lat lager gelegd komt u daar nog met een antwoord voor mij want waarom staat hij niet op acht gewoon en zoeken we die oplossing om daar te komen met al die pijlers en al die breedte wat u nu heel goed verklaart uh, kunnen we daar toch met elkaar komen de wethouder Vo voornamelijk um, op basis van de zienswijze van de ondernemers dat die 8 wel erg hoog gegeven is en wel erg ambitieus um, op zich is acht haalbaar, maar die is nog nooit toegepast op een tijdelijk uh, paviljoen. En ik zie ook wel, en dat geven de ondernemers zelfs aan nu in reactie op die zeven. Ik zie ook wel dat voor tijdelijke seizoensgebonden paviljoens het ook wel moeilijker is. He, een permanent gebouw is makkelijker te isoleren en te verduurzamen. dan een tijdelijk paviljoen. Om het toch maar even over die isolatie uh, te hebben. Het, het is nou eenmaal gewoon makkelijker voor een permanent gebouw om daar groot in te investeren. Um, voor tijdelijkheid is dat gewoon iets minder realistisch. Wij vinden die zeven wel realistisch, maar ik vind dat een hele mooie tussenweg. Kijk, het huidige bouwbesluit, dus het minimumniveau, is zes. We hebben eerst gezegd, acht, nou we gaan nu naar zeven. Dat is iets ambitieuzer dan het bouwbesluit. Nou, dat mag ook. Ik vind dat we voor dit belangrijke stuk antwoord best de lat even hoog mogen leggen. Um, maar daarmee vind ik die zeven een hele mooie tussenweg tussen een onrealistische hoge doelstelling en een nou, misschien iets te makkelijke doelstelling. Mevrouw Koper in Antwerpen. Reactie op dit antwoord? Ko kort, want u, u maakt me wel in de war als u het ene moment acht zeker haalbaar vindt... en in de volgende zin dat onrealistisch. Dat is natuurlijk niet wat u net gezegd. U heeft gezegd, 8 is ook haalbaar, maar niet voor een, vanwege het afbreken van het paviljoen. Maakt u dan onderscheid tussen tijdelijke en vaste paviljoens? De wethouder? Nee. Ik zag een interruptie van de ron ja, voorzitter, was eigenlijk een, een, een idee, want we hebben het heel veel over de scores en wat wel en wat niet haalbaar is. Maar we hebben ook met elkaar vastgesteld dat het een dynamisch plan is. We kunnen natuurlijk ook uitgaan van de zeven, zoals die nu voor ligt en die is ook gekomen op basis van de zienswijze. En proefondervindelijk is met elkaar ervaren hoe dat gaat. En als het dan in de praktijk niet haalbaar blijkt of er zou een onderscheid moeten gemaakt moeten worden tussen het jaar rond en seizoensgebonden, is dat het mooie van een dynamisch plan dat we het dan ook weer kunnen aanpassen. En dat zou ik de raad graag mee willen geven bij de verdere discussie. Dank u wel. Dank u wel. Ik zag een interruptie van de heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Even twee dingen. Want ik, ik vond de opmerking van de heer Drommel eigenlijk een hele goede. Hè? Want die isolatie, dat, ja, dat is natuurlijk helemaal niet zwaarwegend op een zomerpaviljoen. Um, maar kunnen wij dus ook de zwaarte bepalen van de diverse onderdelen van die gpr-scoren? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, circulair zijn. Ja, sommige paviljoens die worden volgens mij al 30 jaar op- en afgebouwd. Dus hartstikke circulair. Dan score je misschien wel een 10. Maar op isolatie scoor je misschien een vier. Maar dat is ook helemaal onbelangrijk. Dus, dus hoe zit dat? Kunnen wij daar wat mee doen? U had, u had twee opmerkingen, zei u? Klopt. Ik had nog een opmerking. Uh, heel goed. Want ik merk dat het hier wel vanavond om dit raadstuk... wat we hier aan het vaststellen zijn... wel erg dynamisch gaat. Er is nu echt helemaal niets statisch meer aan dit hele raadstuk. Alles kan worden aangepast. Er is... We besluiten eigenlijk helemaal niets... Want volgende week kan er, kunnen er al, ja mevrouw Koper, u, u schetst het ook al even. Kunnen er alweer aanpassingen zijn? Ik, ik vraag me af die aanpassingen hè, die dan uh, gaan plaatsvinden. Gaat dat automatisch naar aanleiding van verdere ontwikkelingen in een visie of in een ander document? Of gaat dat middels uh, amendementen? Want uh, dan heb ik anders, heeft het helemaal geen zin wat wij hier vanavond aan het doen zijn. En dan stel ik voor dat we snel overgaan tot stemming uh, op, de, op het amendement. Twee concrete vragen aan de wethouder. Nee, we kunnen niet de zwaarte bepalen. Uh, als eerst over het GPR-instrument. Uh, maar de heer Deen gaf wel net het goede voorbeeld volgens mij. Want hij noemde een voorbeeld dat een ondernemer met een uh, houtbouwconstructie... die al 30 jaar meegaat, misschien wel een 10 scoort op circulariteit... en een 5 op isolatiewaarde. Nou, samen is dat 7,5. Dus dan scoort deze ondernemer een, een ruime 7 in zijn GPR-score. Dat is het, het mooie van het instrument, dat je juist dit soort elementen uitwisselt tegen elkaar dus dank voor dit voorbeeld en ik hoop dat dat uh, de boel misschien net iets duidelijker maakt um, zal andere vraag wordt niet te dynamisch uh, dat heb ik net geprobeerd toe te lichten uh, dit zijn gewoon regels waaraan aanvragen worden getoetst Als iemand een, een bouwaanvraag indient, toetsen wij hier aan dat is daar is niks dynamisch aan dat dat is gewoon zo Er wordt gewoon getoetst en uh, dit zijn gewoon de regels op het strand maar u als raad zit hier maandelijks te vergaderen en neemt hier nieuwe besluiten dus alles wat we in deze gemeente doen is wat mij betreft dynamisch. En alles is in beweging. En als u een nieuwe visie vaststelt die een andere kant op gaat... dan wat we tot nu toe doen... dan zal dat zo'n beslag krijgen in dit soort planregels. Uh, vergelijk het met de APV. Als u een regel instelt dat uh, vuurwerk verboden wordt... dan past dat, is dat misschien in een, in een bepaalde beleidsvisie... Uh, zegt u, ja, we willen geen vuurwerk meer. Dat wordt dan later vertaald in de APV in een algemeen vuurwerkverbod. Een APV en zo'n omgevingsplan zijn gewoon de, de vertalingen... waarin de juridische regels vinden waar iedereen zich aan moet houden. En die zijn per definitie dynamisch, want we zijn geen slaapgemeente. De, de, de, alles is hier dynamisch. Oké. Okay. Um, kort, ja. Korte aanvulling. Uh, tuurlijk, we zitten hier om, om dingen ook met verandering uh, door te voeren. Maar uh, in 80% van de gevallen gaat dat dan middels een amendement op bestaand beleid. Is dat in dit geval ook zo? Of worden dit automatische aanpassingen naar aanleiding van visies en dergelijke? Hoe gaat dat? dat is echt... De wethouder. Dat zal per situatie verschillen. Uh, als u een visie vaststelt... Uh, bijvoorbeeld de toeristische visie. En daarin zegt u we willen overal dakterrassen toestaan. Ik noem even een voorbeeld. Uh, dan stelt u daarbij als, u, als dat goed gaat een actieagenda vast. En in die actieagenda staat dat het college in uh, kwartaal 1 van over twee jaar... met een aanpassing komt van het omgevingsplan. Dan komen we met een raadsvoorstel. Stelt u dat al dan niet vast en is het aangepast in het omgevingsplan. Het kan ook zijn dat u een beleidsstuk vaststelt waarin direct al planregels zit opgenomen. En dan heeft dat een directe werking in het omgevingsplan. Want een van de hamerstukken vandaag was toevallig dat mandaat. Als u als raad een stuk vaststelt met duidelijke nieuwe planregels erin, wordt dat direct vertaald in het omgevingsplan. Dus dat zal wisselen per situatie al naar gelang hoe concreet u besluiten neemt. Ik eh, zie twee handjes op uh, interrupties op de wethouder. Ik wil ook nog aangeven, hij moet ook nog ingaan op het amendement van de PVV. Dus ik zou... Oké, okay, de heer Stefan ziet af van zijn interruptie. De heer Gerrits. Ja, dank u wel. Het gaat wel echt over deze discussie ook. Want zoals ik eerder al zei... Uh, communicatie uh, is een heel belangrijk onderdeel van participatie. En ik denk dat wat dat betreft het uh, punt van de heer Deen wel... Uh, ...belangrijk is, uh, wil de wethouder uh, wel meenemen... ...dat op het moment dat wij bepaalde dingen als dynamisch gaan bestempelen, ...dat we zeggen, oké, okay, wij willen in de toekomst over nadenken... ...dat dat ook duidelijk gecommuniceerd wordt uh, met de strandpachters uh, en dergelijke... ...zodat ze ook weten, oké, okay, er kan op een redelijk korte termijn veranderingen zitten. Dank u wel. Helder. Um, vervolgt u betoog en gaat u inderdaad ook nog in op het amendement van de PVV graag? Goed. Ja, maar allereerst op de vraag van de heer Gerrits. Uh, wil ik dat benadrukken? Ja, dat wil ik benadrukken. Sterker nog, ik heb vanmiddag een gesprek gehad met de standpachters. Daarin heb ik dit ook benadrukt. Uh, nou, juist omdat, de, bij hen heeft dat in de brief ook gelezen, zorgen zaten over... ...lopen we nou niet voor de muziek uit met de toeristische visie. En dat heb ik ook uitgelegd. Die toeristische visie zal wellicht op onderdelen leiden tot aanpassingen. De heer Gerrits. Nog heel kort. Dank u wel, voorzitter. Ik, ik bedoel natuurlijk ook dan in specifiek wat we hier vanavond in de Raad hebben besproken. Want ik kan voorstellen dat u al wat dingen uh, van tevoren heeft meegenomen. Maar wij hebben het hier nu al over een aantal dingen die we misschien willen herzien. En om die ook uh, goed en kort te communiceren uh, met de strandpachters en belanghebbenden. Dank u wel. heer Hendricks. Voorzitter, want dan, dan krijgt... Um... Ik ben bang dat als we meegaan in de manier van denken van de heer Gerrits... dat we dan de heer Deen ook gelijk moeten gaan geven. Want dan wordt het wel een erg dynamisch uh, stuk. En dat, dat doe ik liever niet natuurlijk. <lacht> nee, maar dan wordt het, voorzitter, dan wordt het wel erg dynamisch. Want het is niet zo dat dit uh, een soort los zand is... wat allemaal op honderd manieren geïnterpreteerd kan worden. Het zijn duidelijke regels die staan... totdat u als raad uh, herzieningen besluiten neemt. We communiceren ook niet continu over de APV dat dat een dynamisch stuk is. Ook al is dat het natuurlijk wel... Want het, het zijn gewoon de vaststaande regels waar mensen zich aan moeten houden. Alleen het denken staat niet stil. U komt als raad met nieuwe visies en dat leidt tot aanpassingen in planregels. Heel kort meneer Gerrits, maar dan ga ik echt door naar de vuurkoor. Heel, heel, heel kort, dank u wel. Nee, dat begrijp ik. Dat is ook niet wat ik probeerde te zeggen. Het enige wat ik probeerde te zeggen, op het moment dat wij hier nu met de raad met elkaar zeggen... oké, okay, er zijn een paar punten die we echt op een redelijk korte termijn willen gaan herzien... zou je in ieder geval die punten dan willen meenemen en met strandpachten willen communiceren... van hey, verwacht dat er dan en dan over gesproken wordt. Omdat dat nu pas ter sprake is gekomen en niet in het gesprek voor de raadsvergadering. Dank u wel. Meneer Hendricks. Ja, ik zit me even af te vragen wat concreet onderwerpen de heer Gerrits dan bedoelt. Want uh, ik heb u met name over praten over bijvoorbeeld de toeristische visie en de brede visie op het strand. En daarvan kennen de ondernemers dat dat, uh, dat dat nog gaat volgen. Sterker nog, zij worden voortdurend betrokken bij participatie over die toeristische visie. Dus zij weten precies wat daar de onderwerpen zijn die uh, terugkomen en waar u als raad over besluit. Ik ben een beetje op zoek naar wat er concreet uh, ja, voor mij verwacht volgens wordt. Volgens mij is de, is de wethouder helder geweest in zijn antwoord. Dus ik zou hem echt willen verzoeken om het uh, uh, nu zijn betoog te vervolgen. Meneer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Um, de vuurkorven. Want de heer Deen heeft in één punt zeker gelijk. Namelijk het, op een heel deel van het stand willen wij die vuurkorven, of wordt voorgesteld om die vuurkorven te verbieden. Omdat omwonenden daar overlast van ondervinden. En dat punt geldt niet op het naaktstand. In dat punt van zijn overweging heeft de heer Deen gelijk. Het is echter niet zo dat die bewoners de enige reden zijn om voor te stellen die vuurkorven te verbieden. Bijvoorbeeld duurzaamheid, milieu gezondheid, brandveiligheid. Er zijn ook argumenten die in het stuk worden aangehaald om de vuurkorven op het hele strand te verbieden. En juist dingen als natuur, milieu en natuurbrand speelt op dat naaktstand dichtbij Natura 2000 gebied. Misschien zelfs wel meer dan voor het dorp. Een ander argument dat we die vuurkorven op het hele strand willen verbieden, of dat voorstellen, is dat de uh, Zelfde planregels op het hele stand gelden. Dus er is nu, en dat wordt af en toe anders gesuggereerd over soneringen, die, er is geen sprake van verschillend beleid op verschillende delen van het stand. We hebben dezelfde regels op het hele stand. Uh, enige uitzondering erop zijn de standbunkeloos, die alleen zijn toegestaan op delen van het Noordstand. Uh, maar voor de rest geldt op het hele stand dezelfde regel. Dus ook in dit voorstel voor de vuurkorven. Dus de uniformiteit is ook een belangrijk argument voor het bieden van die vuurkorven. Er werd ook een vraag gesteld: uh, wat betekent dat dan voor uh, barbecues? En ik heb bijvoorbeeld een brief gezien van de zeevisvereniging: kunnen wij nogal uh, makreel roken? Ja, dat kan. Uh, want vuur uh, voor het bereiden van voedsel is, uh, is en blijft toegestaan. Dus, de, dus de, de, de, de, je kunt gewoon uh, een marshmallow uh, bakken, je kunt gewoon uh, barbecuen. Dat, dat, dat staat hier niet ter discussie. Het gaat hier alleen om vuur uh, die dient ter verhoging van de sfeer omdat dat nadelen heeft. Ik heb dat net genoemd. En omdat die sfeer ook op andere manieren bereikt kan worden dan met een vuur. Um, ja, de vraag van de oudere partij Hoe dat dan zich verhoudt tot vrije delen van het strand. En de delen van een uh, terrein. Uh, van, een, van een inrichting. Uh, op allebei geldt in dit voorstel dat uh, vuurkorven verboden zijn. Dus er zit een verschil volgens mij tussen het tweede deel van die planregel en het eerste deel. En nou pak ik meteen even mijn... Kijken Ik bedenk natuurlijk niet alles zomaar zelf. Um, er staat in de planregels in de openlucht buiteninrichtingen, Dus dit betreft het openbare deel van het strand. En het tweede deel van de planregel legt expliciet vast dat het ook niet mag op terrassen bij een horeca inrichting. Lees standpavioen. Dus daarmee geldt het voor. He, daarmee is het gedekt dus voor beide delen van het strand. Dank u wel. Ehm. Um, ja voorzitter, daarmee heb ik volgens mij uitgelegd waarom wij als college het voorstel hebben gedaan in dit omgevingsplan om die vuurkorven voor het hele strand te verbieden zoals dat nu staat. De laatste vraag die ik nog heb staan op mijn lijstje is de vraag over de plankier van de Partij van de Arbeid. Dat is nu niet uitgewerkt. Dat klopt, dat is nu niet uitgewerkt. In het omgevingsplan maken we mogelijk dat die plankier er komt. Het initiatief daarbij ligt bij ondernemers. Als er een initiatief komt, zullen wij dat als college toetsen. En ik heb daarbij in de commissievergadering toegezegd dat ik ook bij mijn eerstvolgende reguliere overleg met de standpachters ook zal benadrukken dat u als raad uh, die plank hier erg belangrijk vindt. En dat we als gemeente ook graag mee willen denken in hoe we dat gaan realiseren. Maar de, het initiatief en het ontwerp ligt bij de ondernemers. Dus daarom is het ook logisch dat dat niet hier door ons uitwerkt, want wat, wij gaan het niet aanleggen. Dank u wel. Interruptie van mevrouw Koper. Is de wethouder bekend met dat het uh, uh, al zonder regelgeving een keer geprobeerd is door een aantal paviljoens en dat het geleid heeft tot clustering? En is hij bereid om dat ook mee te nemen in dat overleg? Dat dat niet de bedoeling is? Zeker en dat staat ook op die manier in de planregels uh, uh, opgeschreven. Dank u wel. Wat, ja, u... Nou ja, ga, ja, als het relevant is voor de discussie, graag. Het punt is, het staat nog niet in de planregels, want die moeten nog gemaakt worden, die gaan uitgewerkt worden op die, over die plankier. maar ik ben blij met uw opmerking, want dat beschouw ik dan als een toezegging, dat u dat meeneemt. Vind ik prima. Dank u wel. Ik kijk naar de wethouder. Bent u aan het einde gekomen van uw betoog? Ja. Dank u wel. Dat betekent dat wij toe zijn aan de tweede termijn van de Raad. En die vang ik aan bij de PVV bij de heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik, ik ben verward. Mag ik dat zeggen? Ik ben eigenlijk behoorlijk verward, want het gaat alle kanten op vanavond. En uh, ik snap het niet meer zo goed. Um, uh, laten we het eerst over veiligheid hebben en over uh, brandend zand. Uh, om in de woorden van... Uh, hoe heet ze ook weer? Anneke, Anneke Kreunlo. Ja, Mijn ouders draaiden dat vaak. Vandaar dat ik er even op kom. Uh, die, die vuurkoorden die staan volgens mij redelijk in het, in het zand. En best wel ver van de paviljoens af vaak. Ja, er komt een gitaartje bij. En een, een vuurtje. En dan wordt er wat gezongen. En uh, volgens mij is dat veel veiliger. Kan je het niet krijgen. Want tegelijkertijd worden er op het hele strand barbecues toegestaan. In de paviljoens. Nou... Dat lijkt mij, maar ik, kan, ik ben ook al maar een leek. Maar dat lijkt me veel gevaarlijker en veel brandgevaarlijker. Um, duurzaamheid, het, dat, dat wordt ook even aangekaart door de, door de wethouder. Ja, ik, ik, zie, ik, zie dat, ik zie dat helemaal niet. Wat, wat bedoelt de wethouder daar nou precies mee? Wat is er nou wel of niet duurzaam aan, uh, aan het, het stoken van een vuurkorf? Um, uniformiteit, nou ja... Meneer Hendricks, u haalt het zelf eigenlijk al onderuit door te zeggen... het geldt niet overal, want bungalows zijn op Noord wel toegestaan. Nou, dan kan je vuurkorven op, uh, op Naakstrand ook toestaan. Um, meneer Drommel, wou ik ook toch even op ingaan... want ik vond het toch wel heel sympathiek, dat verhaal over de herten. Um, en, en u heeft een punt, hè? wij dragen ook uh, de dieren een warm hart toe. Uh, maar om dan te zeggen om vuurkorven... Uh, dat die kwalijk zijn voor herten, terwijl op die barbecue in dat paviljoen daarnaast, ja, ja dat, dat, dat ontgaat mij dan ook een beetje en ik moet zeggen, het, het smaakt mij ook altijd prima, dus, dus weet u, het is allemaal een beetje dubbel, um, dan wandel ik nog wel eens door Zuid en ook over de Zuid Boulevard en um, daar klagen dus misschien mensen dat daar uh, een vuurkorfje op het strand staat terwijl ze met een uh, pook nog even de open haard zitten op te rullen. Um, waar zijn we nou toch allemaal mee bezig? sta gewoon op dat naagstrand die vuurkorven toe... als zij dat nou economisch zo belangrijk vinden. Als je er last van hebt, dan ga je naar een ander stuk strand. Ja? De voornaamste reden is gewoon... Uh, dat, dat de omwonenden uh, gezond, gezondheidsproblemen kunnen ervaren. Die omwonenden zijn er niet. Mensen die er wel zijn kunnen ervoor kiezen om daarbij te blijven zitten. Of niet, weet u, wij zijn de partij van de vrijheid. De partij voor de vrije keuze, dat vinden wij heel belangrijk. Die is er. Dus... dus ik, ik vind het ingewikkeld worden. Gelukkig, uh, om het nog ingewikkelder te maken, uh, mag je wel makrelen roken op het strand. Dat ja, vind ik ook wel mooi. Ja, weet dat maakt het allemaal uh, heel erg duidelijk. Dus ik zou voorstellen, uh, geachte collega's van de Raad, uh, dit allemaal gehoord hebbende, uh, zien wij niet één argument wat nou sluitend is om het niet te doen. En we kunnen die mensen, die ondernemers in Zandvoort... die ook die 5 miljoen gasten ontvangen ja, elk jaar... en daar hun best voor willen doen... kunnen we gewoon even een hart onder de riem steken... door te zeggen van, voor jullie is dat heel erg belangrijk. We staan er daar gewoon toe... want er is werkelijk niets of niemand die daar last van heeft. Dank u. Dank u wel, meneer Deen. Ik ga naar de fractie van de Jonge Zandvoort. De heer Kamer. Ja, voorzitter, uh, dank u wel... Um... Ja, wij waren niet bij de opstellen van, van deze visie voor het strand. We hebben wel zeg maar, het traject ook gevolgd in het proces. En we, zijn, uh, nou, we kunnen wel een andere mening trekken dan een aantal mensen hier in de Raad zeggen... dat er niet voldoende is geparticipeerd en dat er juist overdreven veel is geparticipeerd... als je het zo kan, kan bestempelen. En um, ik was dan ook wel verbaasd over uh, de visie van GroenLinks... Um, als je het hebt over duurzaamheid, dan zou je zeggen... nou, GroenLinks wil zo'n hoog mogelijk uh, cijfer voor gpr hebben. Dus dat vraagt me eigenlijk ook af. En dat vraagt me dan hier zo af, ja, voor wie doen we het eigenlijk? Hè? Voor, voor, voor wie gaan we dit nu, uh, nu opleggen? Waar komt dit nu uit voort dan? Als GroenLinks dit al in, in twijfel uh, trekt... Um, dan denk ik van ja, ik heb dit niet gewenst uh, qua duurzaamheid. Dus... Interruptie, ja. Ik vind heel bijzonder. Interruptie van de heer Elgebali. Zeer verrassend, voorzitter. Wederom, mijn woorden worden verkeerd geïnterpreteerd. Wat ik heb proberen te betogen is dat ik de weg van een gpr-score niet de goede weg vind... om aan duurzaamheidsambities te voldoen. Ik heb daarvoor een voorbeeld genoemd. Bijvoorbeeld de tijdelijkheid van de strandpaviljoens. Uh, waarvan ik denk dat we daar een hele grote slag op duurzaamheid kunnen winnen. Uh, doordat je juist een vast paviljoen hebt, zou je eventueel ook andere maatregelen kunnen nemen. Die misschien nog veel verstrekkender zijn dan die gpr-scoren. En dat is uh, voor de duidelijkheid wat ik heb betoogd. En niet dat ik niet ambitieus wil zijn op duurzaamheid. Ik vraag me alleen af uh, waarom we een gpr-score daarvoor... Of daar, waarom de, de gpr-score daartoe de weg is. Laat ik het zo voor worden. Heer Kramer. Ja, ik... ik... Het niet helemaal, maar ik, ik, tenminste, ik snap niet als je een tent vast te lang zet, wat daar dan duurzaam aan is. Maar goed, ik laat het even voor, voor het midden. Ik ben, ik heb sowieso een andere mening dan GroenLinks ook, omdat ze ook uitbreiding wilden van van het op het strand bouwen. En daar ben ik meer de mening van de PVNA uh, toegedaan dat dat we juist die openheid op het strand moeten creëren. En dat was ook wat ik tijdens de commissie, uh... ja, ik, ik zie in ieder geval een interruptie van de heer gerrits en dan kan ik uit het eerdere verhaal van de heer Kramer opmaken dat u uh, graag een gpr van 8 had gezien. Heer Kramer. Nee, helemaal geen gpr. Ik, ik weet niet waar, wie dit verzonnen heeft. Uh, ik neem aan dat het in de vorige raad hier naar voren is gekomen. Ik, ik, ik... Heer Gerrits. Ja, ik, ik weet ook niet voor wie we het doen hoor. Heer Gerrits. Vindt de duurzaamheid... Ik neem aan dat... dat, kijk, nee, dat meneer is, Kamer, dus, graag vierde voorzitter de, de, Gerrits heeft gevraagd. Ja, nee, maar ik vind het nee, wel leuk. Dan geef ik u... Want ik denk dat we met, met z'n allen... Kijk, je hebt een duurzaamheidspartij. Dat zou GroenLinks moeten zijn. Misschien PvdA ook. Nou, dan, heb je met elkaar, dan ga je met elkaar kijken van wat je kan bereiken. Maar ik begrijp nu vanuit GroenLinks... dat er dus helemaal geen wens is om dat te doen. Maar vind, vindt, u de heer duurzaam, vindt u duurzaamheid... Dank u wel, voorzitter. Sorry, zou, zou ik zou ook aan de heer Kramer mogen vragen... of hij duurzaamheid en circulariteit... niet juist iets heel belangrijks vindt voor de jeugd... en de toekomst van de aarde? De heer Kramer. Maar je kan het op heel veel manieren doen. En dat is net wat GroenLinks ook aangaf. Dus ja, en ik vind het een beetje... Ik vind het... Als ik realistisch denk, denk ik... Ja, strand is juist leuk. Maar moet je niet van die dikke panelen doen. Moet je gewoon leuk houtbouwen hebben. Dat ziet er veel leuker uit... We, voor wie doen we het eigenlijk? Ik zag een interruptie van mevrouw Koper. Ja, misschien kan ik meneer Kramer een beetje helpen. Want de GPR-score is bedacht door bouwkundigen onder meer en in de bouwwereld... om vast, om vast te liggen samen bij nieuwbouw... hoe je de omgeving en het gebouw... Aan, en hoe je aan de duurzaamheidsambities kunt voldoen op allerlei manieren. Maar die duurzaamheidsambities, die hebben wij niet. we hebben geen GPR-score vastgesteld. Ik zoek contact met de heer Kramer, maar ik ben het verloren. Ja, daar is hij. Uh, uh, uh, uh, maar we hebben de duurzaamheidsambities... hebben we het met elkaar over, uh, over in de Raad. Niet over de GPR-score. Ik ben het met u eens dat u zegt, het is maar een middel. Maar het is wel een middel wat in volgens mij... meer dan 150 gemeenten gebruikt wordt. Meneer Kamer, u um, was in uw tweede termijn bezig. Ja. Nou, en dat, dan gaat het ook over dat stukje visie. En dat hadden wij tijdens de commissie ook uh, naar voren gebracht. Want dit omgevings... Ik krijg weer een interruptie... Uh, Excuus, ik zag de hand van de heer Olgebali niet. De heer Olgebali. Ja, want voorzitter. Buiten het duurzaamheidsstandpunt uh, wat de heer Kramer probeert te verwoorden voor GroenLinks, is er een ander standpunt. Namelijk het standpunt wat ik probeerde te, te, te voor te brengen rondom de vierkante meters van strandpaviljoons. Uh, uh, ook daarin verdraait de heer Kramer mijn inziens, uh, mijn woorden, voorzitter. Want ik heb een vraag gesteld aan de voorzitter of die ambities als voorbeeld... of die ambities wel passen bij wat wij willen zijn als toeristische badplaats. Ik heb daar zelf geen waardeoordeel aan gehecht. Het was duidelijk een vraag aan de, aan de wethouder in dit geval... of die wel passend zijn bij wellicht ambities... die uit de toeristische visie kunnen komen... en bij, bij stukken die ons nu al ter zijn komen... over de aantal toeristen die hier naartoe zouden komen. Dat is letterlijk een vraag geweest. Het is geen waardeoordeel of wat dan ook geweest. Dus ook dat zou ik graag willen rechtzetten. En ik zou graag namens GroenLinks willen praten... en niet dat de heer Kramer namens GroenLinks praat... Want Volgens mij hebben de kiezers op meneer Gebali gekozen voor GroenLinks... en op meneer Kramer van Jongs Antwoord. Meneer Kramer, ik zie een, nog een interruptie van de heer Gerrit. Maar ik verzoek u om de discussie echt centraal te ja, houden en ook graag... en ik kijk even rond, ook graag de discussie hier in de zaal te houden... en niet onderling. Dank u wel, voorzitter. Nee, wat ik nog eens wil vragen aan de heer Kramer... als laatste reactie op, op mijn uh, vragen van net... Uh, was waarom uh, de heer Kramer dan uh, als ze zelf zeggen... wij willen die... GPR score van 8 ook niet. Daar zijn we niet voor waarom er dan kritisch wordt gedaan... op het feit dat GroenLinks er anders tegenaan kijkt. Dat vind ik zelf een vreemde gang van zaken. Dank u wel. Heer Kamer, u was in uw tweede termijn. Ik begreep de vraag niet, sorry. sorry. Misschien... Dan kunt u de vraag nog één keer herhalen en dan neemt de heer Kramer hem mee, dat kritisch? weet ik zeker. Oké, okay, dank u wel. Ik was zo de heer Kramer willen vragen waarom u kritisch bent op GroenLinks... op het feit dat zij geen gpr score van 8 willen en op een andere manier denken duurzaamheid te bereiken... bereiken als u zelf net aangeeft dat u die 8 ook niet ziet zitten. Dank u wel. De heer Kramer. Dat heb ik helemaal niet gezegd. <clears throat> ik heb gezegd dat ik mij afvraag voor wie we het nou werkelijk doen... En uh, dat hier uiteindelijk ooit voor 8 is gekozen. Nou, dat was ook de vraag richting de PvdA. Van waarom is het 8 geworden? Want het kan ook 9 worden. Het kan ook 10 worden. Het kan ook een 5 zijn. Ja, wie, wie bepaalt dat nou uiteindelijk? Uh, en als ik dan lees van wat een GPR is. Uh, de, de landelijke overheid uh, is, is er geen verplichting voor. Het kan als gemeente kunnen we het opleggen. Dus er moet ooit een keer hier iemand geweest zijn. Die heeft bedacht van nou, we gaan een GPR voor, voor Zandvoer doen. En dat is... ...voor deze raad nog geweest. Mevrouw Koper, interruptie. Die vraag kan alleen de wethouder houden, maar 5 kan niet... ...want volgens mij is bouwbesluit al op niveau 6. Ik kan een cijfer halen van 1 tot 10. Dus een 5 kan ook en een 1 kan ook... Mevrouw Koper. Ja, de norm neerleggen. Ik zal het even daar. De norm neerleggen lager dan het bouwbesluit lijkt me natuurlijk niet wettelijk mogelijk. Maar je kan wel lager scoren, aangezien je kan middelen. Dat is nou van die GPR. U moet zich het eens verdiepen in het GPR scoren. gaan we wel een keer koffie over drinken. En die uitnodiging staat. De heer Kramer. Ja, voorzitter, dat heb ik gedaan. Uh, maar ik. Ik vind het hartstikke leuk om een keer een bakje te doen met mevrouw Koper. Dus dat gaan we zeker uh, doen. Uh, even kijken. Ik was gebleven bij de visie. En dat is denk ik eigenlijk veel belangrijker. Uh, wat ik ook tijdens de commissie had gezegd. Er ligt nu een basis waar we in verder kunnen werken. En het gaat met name ook van hoe we gaan in de toekomst omgaan met het strand. En uh, de, de VVD begon er al over. En ook uh, Open Zet. En ook andere partijen. Van ja, hoe gaan we de indeling nou doen. En wat, wat is nou de toekomst voor, voor de paviljoens, voor de strandhuisjes... Uh, voor eventueel watersportverenigingen en dergelijke. Nou, en daar zou ik graag met alle partijen een keer om de tafel willen van hoe we dat strand nou op een betere manier of misschien andere manier zou kunnen invullen. En ik denk dat daar werk aan de winkel is. Dank u wel, meneer Kramer. Ik steek over naar het CDA. Tweede termijn, de heer Stefan. Dank u wel. Ik zal het uh, <coughs> proberen kort te houden. Um, allereerst uh, dank voor de uh, uitvoerige beantwoording, uh, portefeuillehouder. Um, blij, ik ben blij, ik heb een toestelling, althans toestelling gehoord, als ik het zo mag zeggen. Ik heb duidelijk horen zeggen uh, dat als het gaat om uh, de GPR-score... dat u bereid, dat het college bereid is mee te denken met ondernemers en oplossingen. Uh, bijvoorbeeld als het ook uh, financieel toch uh, moeilijk wordt. Ik ben blij dat we dat hebben gehoord. Dat, dat stelt mij gerust ook uh, dat u dat ook voor, voor de, de betrokkenen uitspreekt. Uh, ja, als tweede uh, de vraag, uh, is de vraag gesteld hoe, hoe de plan nou bijgeschrapt kan worden. Kijk, dat, dat is even, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Voor het CDA cruciaal om nou toch ook hier, uh, ook, op, ook op dringend verzoek van mijn coalitiepartners, ook hier toch al in mee te gaan. Uh, we gaan hier nu mee be, met het idee dat het wel een, een, een plan is wat aangepast kan worden. Maar het moet ook aangepast worden, vind ik, vinden wij. Uh... De heer ding ja, ik... ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Stefan, dus eigenlijk wilt u er niet in meegaan. Maar omdat het zo volledig aanpasbaar is... Uh, stelt u uw collegepartijen een beetje uh, van, uh, op hun gemak. Is dat, is dat wat ik proef? De heer Stefan. Nou, u heeft ons heel duidelijk in de commissie gehoord. U heeft me vanavond heel duidelijk gehoord. Um, ik heb hier nog wel de nodige vraagtekens bij de plan zoals het er nu ligt. Maar zoals u ook weet hebben we een coalitieakkoord uh, gesloten. Daar staan wat uh, doelstellingen in. En het aannemen van een plan is een onderdeel van de uitvoering van een plan. En daar wordt ook gewoon uh, gevraagd om, om, om ook afspraken na te komen. En het CDA is niet een partij die daar op afspraken terugkomt. Neem niet weg, neem niet weg dat, dat er ook ruimte is, maar dat geeft de heer Kramer terecht aan... dat er nog wat co concretisering nodig is over wat, wat we dan moeten aanpassen. Dat, uh, dat heb ik ook proberen op te halen bij de stakeholders. Uh, maar het uh, feit is gewoon dat daar meer tijd voor nodig is... En uh, om meteen te komen tot hoe ik zie dat we dit gaan aanpassen... is, uh, wij, wij komen ook geregeld terug in de raad op, op bijvoorbeeld APV... pas we één of twee keer per jaar, uh, zover dat nodig is. Zo uh, wordt het ook aangepast. Als wij een visie uh, vaststellen waar, waarin dingen staan... die aanpassingen lopen in dit plan... dan komt het college bijvoorbeeld met, met, een, uh, met, met een raadstuk op, op onderdelen. Maar ik ga u bedienen, want er wordt een beweging bediend. De interruptie van de heer Deen. Ah, bijna. Dan kan ik uh, dus, dus vaststellen dat het CDA instemt met dit plan... Niet omdat ze het zelf willen, maar omdat het een onderdeel is van de afspraak binnen de coalitie. Heer Stefan. Ik zal u mijn notitie, mijn sprekertekeningen nog een keer toesturen. Want daar heb ik precies uitgelegd hoe ik het zie. Er zijn naast het feit dat er coalitieafspraken zijn gemaakt, ook voor het CDA, een heleboel goede aspecten in dit plan. Die heb ik ook benoemd. Ik zal de notitie nog een keer toesturen. Laat maar heel even, eventjes, Karim. Interruptie van de heer Elgebari. Ja, voorzitter, als de heer Stefan eerst wil uitpraat, vind ik prima. Uh, de korte vraag die ik wil stellen. U benoemt nu dat er goede dingen aan het plan zijn. Uw fractie benoemde in de commissie dat dit plan niet besluitrijp was. Maar die goede punten stonden toen ook al in het plan. Dus dan snap ik niet wat u dan probeert te betogen. De heer Stefan. Zo, kan, kan, kan ik die vraag nog één keer halen alsjeblieft? Ja voorzitter, u betoogt nu dat er veel goede punten in het plan staan. Het plan is tussen de commissie en de raad niet gewijzigd. In de commissie was het plan voor het CDA niet besluitrijp. En nu gaat u ermee akkoord omwille van wat u net als antwoord geeft op de heer Deen. Wat is er dan veranderd? De heer Stefan. Oké, okay, ik zal uh, de heer Deen en de heer Elke Baligaar nog een keer voorlezen wat ik eerder heb genoemd. Ik heb namelijk onder andere de bestemming van Kiosk genoemd. Iets wat CDA zich bijvoorbeeld ook in de afgelopen jaren sterk heeft gemaakt... Uh... Uh, dat is iets wat nu uh, in de plan uh, concreet uitvoering wordt gegeven heer, wat nieuws is. de nieuws ja, we, we, ja we gaan U gaat er... nu uw eerste termijn herhalen ja. en ik, de, nee maar u, ik hoef niet het verhaal ik, nog een keer te horen van ja. het CDA maar volgens ja. mij stelt de heer Elkebali een hele duidelijke vraag maar st, misschien, ik bedacht dat ik aan het woord was of niet? de heer Deen. Ja. volgens mij stelt de heer Elkebali hier een hele duidelijke vraag in de commissie zegt het CDA dat dit uh, plan niet besluitrijp is. En nu, zegt het CDA... dat er heel veel goede punten in zitten... en zij voor dit plan zullen stemmen. Terwijl het plan niet veranderd is sinds de commissie. Dat is wat de heer Algebali zegt. Wat is daarop uw reactie? En dan hoeft u niet uw allereerste eerste termijn opnieuw op te lezen. Dat is niet nodig. Heer ja, Steffen. Oké. Okay. Ik heb u... maar ik nogmaals, u, Het is een aanbeveling om mijn notitie nog eens een keer na te lezen... want ik heb de woorden zo heel zoveel gekozen. Ik heb u gezegd dat wij moeite hebben met het plan. Dat heeft ermee te maken dat voornamelijk de stakeholders... voor wie, voor wie ik hier ook zit... aangeven uh, uh, dat er toch, toch een aantal zaken niet besproken is. En dan hebben bijvoorbeeld over de gpr score Is gewoon niet met de strandpartners besproken. Punt. Ja? Daarnaast heb ik, ik heb een aantal dingen genoemd... die, die, die, die wel positief zijn. Uh, uh, uh, ik heb er vervolgens twee weken lang over nagedacht... Met, met, met, met mijn fractie. Ik heb met de coalitiepartners gesproken. Ik heb met, met, met, met stakeholders gesproken... Wij zijn tot de conclusie gekomen. Dat heeft niet, dat, dat, hier spelen meerdere aspecten in. U kent de politiek, meneer Deen. Want u bent door jaren in de politiek, gemeentelijk niveau, provinciaal niveau. U weet hoe het werkt. Uiteindelijk uh, kijk je naar een uitweg. En wat we hebben gevonden is dat dit plan heel dynamisch is. Een stuk dynamischer dan, dan, dan, dan men nog denkt. Daarom zeg ik ook, het is ook iets. We experimenteren hier met een nieuw stuk wet. En de, uitle, de uitweg die wij de uitweg, de oplossing... Zo moet ik het zeggen, de oplossing die wij hebben gevonden. In dit dilemma, dat het CDA nu een stuk ziet. Wat inderdaad 50-50 voor en tegens heeft. Want zo mag ik het wel omschrijven. De, de helft is goed en de helft is, is niet goed. Als ik het even zo afweeg, gevoelsmatig. Dan, dan uh, kom ik toch tot de conclusie dat, dat, dat het ook uh, van belang is om wel die stap te zetten, zoals de heer Kramer terecht zegt. En, maar wel ook gebruik te maken van die mogelijkheden die de plan biedt om het aan te passen. En, en dat is de weg die het CDA heeft gekozen. We hebben te maken met een nieuw stuk wetgeving. Ik zie hier uh, mogelijkheden om, om op hele korte termijn met aanpassingen te komen die we wensen. Die aanpassing wil het CDA meteen nadat nou, we het stuk vaststellen... mede aan, aan de hand van de toeristische visie ophalen bij de mensen om wie het gaat... En dan, u, en dan geef ik u nu uh, de toezegging dat het CDA misschien ook wel uh, als eerste met de initiatief raadsvoorstel komt om de eerste ronde aanpassingen in te voeren. Ik heb het idee dat de heer Stefan echt voldoende antwoord gegeven heeft. Dus ik, ik wil echt graag dat hij zijn betoog uh, vervolgt. Maar heeft u een nieuw punt? Uh, zelfs twee. Twee, uh, twee nieuwe punten. Eén is... Uh, uh, ik, hoor, ik hoor de heer Stefan zeggen... dat die gpr-scoren dat de strandpachters daar helemaal niets van wisten. En ik hoor de wethouder zeggen... dat de strandpachters mee zijn genomen in het hele traject. Um, dat vind ik een discrepantie, die kan ik niet plaatsen. Daar hoor ik graag van de heer Stefan uh, hoe dat dan zit. Je uh, spreekt hij de wethouder namelijk uh, tegen. En ten tweede uh, gaat de heer Stefan behoorlijk prat op het feit... dat hij het zo mooi vindt over de kiosken. Maar de kiosken, die lopen op een heel parallel spoor... Daar gaat het helemaal niet over in het omgevingsplan Strand. Dus ik, ik weet niet. Ik, ik, ik, ik word er weer... Wederom we, ben hebben ik met, we hebben net met elkaar afgesproken... dat de heer Stefan niet alle punten... uit zijn eerste termijn zou opnoemen. Nee, maar dus deze laten we die wel. discussie vooral niet overnieuw doen. De heer Stefan. Ja, ik heb uh, nogmaals uh, misschien op nog die vraag over de GPR-score te beantwoorden. Dat is wel, wel interessant. Uh, ja. ik, ik krijg uit gesprekken uh, die ik heb gevoerd terug dat, dat de GPR-score iets heel nieuws is. Wat, wat, wat niet eerder in die discussieronde is meegenomen. Uh, ik geloof dat er uh, uh, na uh, de hand wel... Hoe kan dat nou? Er is toch ook een zienswijze opgekomen waardoor die verlaagd is. Dus ik snap dit verhaal niet zo goed. Waarom het zegt dat het niet besproken is? De heer Stefan. Meneer Kramer, um, nogmaals, ik krijg van mijn achterban te horen uh, hoe, hoe, hoe, hoe deze gesprekken zijn verlopen. En mijn uh, terugkoppeling is dat GPR geen onderdeel van, was, van die gesprekken was. Dat er misschien een deel velde, van, van de, de belangrijke, uh, Ja, nogmaals, dat is, is ook uh, wat ik te horen krijg van de mensen die, uh, die, die, die, die mij het vertrouwen hebben gegeven om, om, om hier te zitten. En um, ja, ik hoor graag nogmaals van de wethouder wanneer dat dan wel besproken is. De wethouder heeft straks nog een tweede termijn, de heer Elge ja, een korte vraag aan de heer Stefan. Dult de heer Stefan dan met mij de conclusie die ik probeerde te trekken... en misschien ben ik niet duidelijk geweest in mijn eerste termijn... dat er ergens in de communicatie dus schijnbaar iets niet goed is verlopen. En de heer uh, Gerrit heeft het natuurlijk al een paar keer aangehaald. Want daar lijkt het hierop. De heer Stefan. Dat, dat, dat, dat, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. antwoorden. Dat is een vraag aan het college, denk ik. Ik ga naar de fractie van de OPZ, de oude partij is antwoord. Dank u, voorzitter. Um, om toch even op het laatste punt in te gaan... communicatie en participatie. Dames en heren, op 29 augustus 2017 is besloten... om vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet... een omgevingsplan uh, op te stellen voor het strand. Uh, destijds was portefeuillehouder de heer Toden. Dus we gaan even terug in de geschiedenis. Um, maar daarbij is ook, en dat is op 20 februari 2018... een communicatie- en participatieplan vastgesteld... voor het omgevingsplan Strand. Dat is ter kennisname naar de raad gestuurd. En daar zijn alle stappen in vermeld die worden genomen en die zijn genomen. Dat het verlaat is in de, in, de, in de tijd is natuurlijk ook te verklaren, want we hebben corona tussendoor gehad. Maar daarmee is niet gezegd dat de stappen zoals die hier staan, dat er een uitloop in de tijd is correct... Maar al die stappen hebben plaatsgevonden. En dat wil ik toch wel gezegd hebben. Omdat we vind, ik vind dat we hiermee niet recht doen aan het proces wat we gelopen hebben. En het is een proces dat we niet alleen doen met strandpachters. Maar daar zijn ook inwoners. En onder andere ook uh, uh, Rennersbygade, uh, KNRM en dergelijk ook bij betrokken. Dus het is een proces waar heel veel partijen bij betrokken zijn. En ik vind dat we het nu te veel toespitsen Alsof één groep onvoldoende gehoord is. Waarbij ook iedereen... Een zienswijze heeft kunnen indienen, dat is ook gebeurd. Daar is ook op gereageerd en daar is mogelijk de bijstelling geweest van de plannen. Dus voorzitter, ik wil dat wel hier graag op deze manier gesteld hebben. Interruptie van de heer Gerrits. Ja, Dank u wel, voorzitter. Ik uh, lees de stukken van uh, meneer Toon altijd met plezier terug uh, vanuit C. Maar ik, ik zou willen vragen, en dat is dezelfde vraag als die uh, de heer Elgebali net stelde, hè? die stappen zijn doorlopen, daar zijn we het volgens mij ook allemaal mee eens. Alleen corona heeft wel een uh, uitstel uh, gebracht. En er is toch, zijn toch signalen dat in ieder geval de strandpachters niet voldoende zijn meegenomen in uh, dit proces aan het eind. Kortom, ook voor u de vraag, uh, is er iets misgegaan in de communicatie wat u betreft? Mevrouw kroon? Gerson. Nee. Dank u wel. Dat was uw... Dat nee, dat was, was tweede een termijn. reactie op de interruptie. oké. Okay. Um, en dan even uh, doorgaan als het gaat om de, de GPR-scoren. Wat is het doel van de GPR-scoren? Het doel van de gpr score eh, is duurzaam bouwen, meetbaar en bespreekbaar te maken. Dus eh, volgens mij is dat ook de intentie. Volgens mij moeten we dat dan ook doen. En als dan gedurende, en ik ga herhalen wat ik eh, net heb gezegd als interruptie. Als het nodig is om de score bij te stellen, dan vind ik dat we dat moeten doen. Of als het door een ander iets zou moeten worden vervangen. En dan haak ik in op wat de heer Elke Bali aangaf van GroenLinks. Als er andere methoden eh, zou, zouden kunnen zijn. Eh, en voorzitter, eh, toch wel nog even een, een, een bemerking. En dan zou ik misschien zo meteen toch graag even vijf minuten schorsing willen hebben... ook om overleg met de fractie. Want eh, als we praten over eh, vu vuurkorven... Eh, die zouden niet mogen. Barbecuen mag wel. En waar dan wel en waar dan niet... dan, eh, gaat er, dan krijg ik wel zelf een beetje kortsluiting boven. Dus... Eh, eh, ik, ik zie dat niet zo, maar dat, uh, dat was het voor nu moment. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Ik ga naar de VVD. De heer Drommel. Ja, dank u wel, voorzitter. De GPR-scores en getallen die vliegen ons om de oren. Wij zijn uh, de logica een beetje kwijt. Uh, maar Daarom zijn we ook in ieder geval blij uh, met de toezegging van de wethouder... dat hij in ieder geval in gesprek blijft met de belanghebbenden... om te kijken in hoeverre die score ook haalbaar is. Want wij zien ook dat op het moment dat die score veel te hoog is... en er niets nieuws gebouwd kan worden... Uh, ja, dat dat dan ook het doel voorbij schiet. En we zijn ook blij om, uh, om te hebben vernomen... dat in ieder geval de nieuwe inzichten vanuit de toeristische visie... een plek kunnen krijgen in het omgevingsplan strand. Ja, Interruptie betreft... van mevrouw Koper. Ja, een verduidelijkende vraag. Meneer Drommel, wat bedoelt u met een gpr-score die niet haalbaar is... en er dan niks gebouwd kan worden? Meneer Drommel. Nou, ik schets de situatie dat als wij de ambitie dermate hoog... Leggen. Dat het niet haalbaar blijkt te zijn. Dat er bijvoorbeeld geen nieuwbouw kan uh, plaatsvinden. Uh, dat de boel bij wijze van spreken uh, ja, het risico loopt om te verpauperen of te verrommelen. ja Dat, dat schiet ook zijn doel voorbij. En ik denk dat u daarmee wel mee eens moet zijn. Mevrouw Koper. Maar we hebben in dit huis ook afgesproken om onze duurzaamheidsambities te halen. Wat vindt u van mijn voorstel wat ik in de eerste termijn heb gedaan om een pilot uh, te laten plaatsvinden... zodat strandwachters geholpen worden om de duurzaamheidsambities te vervullen en ook om de gpr-scoren te halen? De heer Dommel. Nou, Wij zien meer brood in een realistisch doel en eventueel voor de eventuele ja, koplopers, om het zo maar te noemen, een extra stimulering. En dat hoeft niet per se een pilot te zijn, onze inziens. Uh, ja, wat betreft die vuurkorven, wij vinden het een beetje vreemd dat op het moment dat je een vuurkorf neerzet, dat dat niet zou mogen. Maar als je er dan een zak uh, marshmallow's naast zet, dat het dan wel mag. Uh, wat dat betreft zijn we een beetje te, een spoorbijster. Uh, we hebben alleen wel nog één aandachtspunt, want er staat dat in de openlucht afvalstoffen verbranden, dat het dan wel zou mogen. En we willen natuurlijk geen ja, tweede AEB op het uh, Naakstrand. Kan dat wellicht iets uh, beter of scherper verwoord worden, want dat willen we graag uh, voorkomen. Dat willen we graag bij later in de tweede termijn. Dank u wel. Ik ga naar groenlinks de heer Algebali. Ja, dank u wel voorzitter. ik zal deze ronde mijn woorden zorgvuldig zoeken, zodat andere partijen daar niet andere bewoordingen aan kunnen of uit kunnen trekken. Um, ik begin bij het amendement van de PVV, want ik moet de heer Deen ergens klem geven dat het onduidelijk is. Dat geef ik u, uh, geef ik u mee. Het is heel raar dat er wel mag worden gebarbecued... maar dat een vuurkorf dan weer niet mag. Of uh, als omgekeerd sprake zijn, het zou het zelfs zijn. GroenLinks is echter van mening dat beide niet handig is op het strand. Uh, al is het maar om, uh, om gezondheidsredenen. Uh, wij lezen en horen steeds vaker ook mensen die gewoon last hebben van hun longen. Uh, dat zij, als zij in de buurt zijn van onder andere vuurkorf of welke andere vorm van verbranding ook... dat dat gewoon gezondheidsproblemen met zich meebrengt. En over de inclusiviteit van het strand vinden wij dat dus in het oogpunt van dat... Uh, alleen al iets uh, waarom wij helaas niet met uw amendement, hoe sympathiek hij ook kan zijn, mee zouden kunnen gaan, nog losstaan van de duurzaamheid. Um, want daarvan zou u denken van, u vroeg het net ook aan de wethouder, volgens mij, ik weet niet of die vraag al is beantwoord. Um, waarom, waarom dat? Wij zijn sowieso als GroenLinks zijn, zijn er niet voorstander van het uh, verbranden van hout in het openbaar. Wij hebben ook al tijdens onze uh, tijdens, uh, tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij gezegd. Dat wij graag... Van de heer Deen. Is meneer Elgebali ervan op de hoogte dat GroenLinks overal biomassa-centrales bouwt? Nee, Volgens nee, mij is dat het Ik niet de heer Elgebali dat zelf doet, maar de um, heer Elgebali. Ik ben ervan op de hoogte en um, ik zou ook uh, met een kopje koffie willen uitnodigen om het daar een keer over te hebben. Uh, als mede uh, over hetgeen dat... Uh, GroenLinks daar een genuanceerd uh, beeld over he heeft, landelijk gezien. Uh, maar het punt wat ik wilde maken uh, is, een, is een andere. Uh, wij hebben namelijk ook tijdens onze uh, algemene beschouwing betoogd. En, en het is al gebeurd. Uh, dus we waren wat dat betreft ons tijd voor dat we ook niet voorstand zijn van de kerstboomverbranding. En dat is om precies dezelfde reden. Dus wij vinden dat gewoon niet uh, van deze tijd. En ook nogmaals niet uh, van toepasbaarheid op het strand. Laat staan op het Naakstrand. Um, en dan zal ik u ook vertellen... dat veiligheid daar voor ons ook een rol speelt. Want uh, u kunt wel zeggen... ja, er is zand. Dat klopt. In grote getalen aanwezig. Alleen um, het risico daar is denk ik ook groot. Omdat naakzand natuurlijk ook wel... moeilijker bereikbaar is, lijkt mij, qua brandweer. Dus stel er gebeurt iets dan... Uh, is het wel bereikbaar, dan wordt het wel lastig. Dus ik vind dat een te groot risico... persoonlijk zelf, um, namens GroenLinks... om het daar toe te passen. En dat is mede ook waarom wij eigenlijk vinden... dat de barbecues daar ook helemaal niet uh, thuishoren... Op, de, op dat stuk strand. Ook omdat daar al geen toezicht op is. Dat kan ieder doen. Iedere leek... die geen eens nog, uh, ooit eens gebarbecued zou dat kunnen doen. En dat lijkt ons gevaarlijk. Ik zie dat ik een interruptie krijg. Ja, deen. ja want, want die barbecues... Uh, meneer El -Geba, die worden natuurlijk wel... nu toegestaan, maar... In, in... Gaat u daar dan nog iets mee doen misschien met een aanpassing? Ik neem aan dat het een aanpassing moet zijn op onze APV. En dat is een ding wat wij zouden kunnen agenderen voor de komende raadsvergadering. Ik weet niet helemaal of dat kan via de agendacommissie, maar dat is een mogelijkheid die wij kunnen nemen als GroenLinks-fractie. En dan is het aan de raad natuurlijk wat zij vinden of wij dat wel of niet op willen nemen in onze APV... dat we daar mogen barbecueën of niet. Dus dat is, dat is dan die discussie die we daar kunnen voeren... en wij zullen daarover nadenken hoe wij dat willen gaan in, uh, invullen. Um, dat wat betreft het amendement... dan um, ook nog het stuk zelf. Ik denk dat de oplossing voor een deel heel erg ligt... in wat mevrouw Gunnansson in de eerste termijn zegt. Uh, dat we met elkaar een visie bedenken... over hoe we het op het strand willen gaan aanpakken. Want ik denk dat dat een beetje de grote boze is die boven dit debat hangt. Uh, juist het ontbreken van waar willen we nou precies naartoe. Um, ik, ik heb uh, heel vaak het woord dynamisch vandaag horen langskomen... en dat het een stuk dynamischer zijn. Um, het moet ook niet te dynamisch zijn als langs vandaag langskomen. Maar we moeten daar een tussenweg in vinden. Um, en, en dat maakt het voor, voor onze fractie wel heel erg lastig. Uh, wat dat betreft. Want um, je wil ook zorgen dat, dat mensen die daar een, een paviljoen hebben... een strandhuisje hebben, uh, zekerheid hebben. Uh, bijvoorbeeld ook de, de mensen die op de boulevard in de kiosk staan. Er moet zekerheid komen wat dat betreft. Want uh, stilstand is wat dat betreft, dat betreft achteruitgang. En dus ben ik benieuwd nog naar wat de collega's in te brengen hebben. Uh, wat bij ons betreft, wat de GroenLinks betreft... is het ook een 50-50 willen wij hiervoor of hier tegen zijn. Omdat wij het gewoon... Ja, aan de ene kant uh, zien we de oplossing in, in, in de, de visie die mevrouw Geuransson uh, betracht. Aan de andere aan de kant zien we ook nog heel veel mits en maren... Um, laat staan het duurzaamheidsbeleid... waar ik niet nog een keertje over wil uitweiden... waarvan wij denken dat het op een andere manier... veel beter kan worden opgelost voor tijdelijke paviljoens. Um, dus wij bedenken ons nog eventjes uh, als fractie zijn... over wat wij precies zo meteen zullen stemmen. Uh, alleen we zijn wel blij met een handreiking... met een visie over het strand. Ik denk dat dat een, een, een eerste stap zou kunnen zijn... om ook dit soort problemen beter aan te pakken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Elgebali. Ik, speciaal welkom aan de heer Hermsen, die nu binnenkomt. Binnen het rijtje van woordvoering was u de volgende. Dit is de tweede termijn bij het omgevingsplan. Dus mocht u daar een inbreng in hebben, dan geef ik u in ieder geval het woord. Ja, dank u wel. Ja, jullie waren allemaal nog bezig. Dus ik denk, nou, dit is nog een mooi moment om aan te schuiven. Uh, het is best wel een lang onderwerp. Het is natuurlijk al best wel veel gesproken. Ik, ik, ik, ik pakte ook nog een puntje om van de historie met de heer Tonen. Ik dacht, laat ik nou als de heer Toon ook gewoon binnenvallen. Alleen op dit moment viel er geen uh, wethouder. <laughs> misschien, ik dacht, misschien uh, lukt dat nog vanavond, maar dat zal wel niet lukken. Helaas. Nee, een grapje. Um, een bestemmingsplan, strand. Ja, bij omgevingsvisie. Ik, ik, ik had een heel klein stukje betoog uh, van de heer Stefan uh, over uh, zijn het goede punten, zijn het slechte punten. Um, nou, ik ben het eigenlijk wel eens met de heer Stefan dat als er geen participatie heeft plaatsgevonden met betekent tot de standpachters, hè, met de GPR-score, en zeker voor de seizoensgebonden uh, paviljoenhouders, vraag ik me af of het realistisch is om dit uh, op deze wijze in te stemmen. We hebben toen ook gezegd dat het niet besluitrijp is. Dat, daar staan we nog steeds achter als D66. Uh, wat betreft de, de vuurkorven uh, op de naakstrand van het amendement, nou, daar kunnen we gek genoeg wel voor zijn. Uh, maar we vinden ook wel omdat dat, dat, dat, ja, daar is geen bebouwing aanwezig. En als er uh, om welke reden dan ook, nou ja, evenementen moeten zijn waar het, waar het uh, toepasbaar zou kunnen zijn, dan zou het mooi zijn als dat wordt meegenomen. Het zou in principe ook af kunnen met een toezegging van de. Van de uh, dat zou in principe ook kunnen, dat we het in de APV of dat, we, dat het per evenement wordt beoordeeld. Het zou misschien ook nog een optie kunnen zijn, eventueel. Maar voor. voor uh, um, wat betreft omgevingsplan Strand... Uh, denk ik gewoon dat het niet besluitrijp is. Juist vanwege die gpr-scoren... Uh, participatiegedeelte... Ja, eigenlijk eerlijk gezegd... zou het over moeten. Uh, en ja... door het mee te nemen in de toeristische visie... of op een andere wijze... weet ik niet of dat uh, stekking gaat houden. Dus wat dat er gaat... denk ik dat het anders zou het weer opnieuw moeten. Zou zonde zijn. Ja, Interruptie. Ja, ja voor... Uh... Kort schets, uh, we hebben het natuurlijk al gehad over die GPR. En uh, eigenlijk, ik stelde de discussie, ja, waarom kan die eigenlijk naar voren? Nou, vanwege de duurzaamheid. Maar wat zou voor u een oplossing zijn dan als alternatief uh, voor dit uh, verhaal? De heer Hermsen. Ik, ik heb ook, ja, misschien nog even kort inleidend. Ja. Want ik heb ook gezegd, kijk, dit, dit is voor onze periode, is dit al vastgesteld. Het is een heel lang lopend proces. Dus het is, op een gegeven moment is het ooit een keer ter sprake gekomen. En ik zou graag dan van u willen weten, ja, wat is dan het alternatief? Of wat zou je dan anders willen? De heer Hermsen. Ja, dank u wel ja, als ik de hele avond de tijd had gehad, had ik er zeker nog misschien nog wel een amendement op ingediend. Met betekening tot de seizoensgebonden uh, paviljoens. Ik denk dat een vijf uh, uh, of misschien een vier, iets dergelijks, ja, dan zou je het eigenlijk nader moeten onderzoeken wat dan de bezwaren zijn. Hè? Uh, als je niet hebt kunnen participeren op die gpr-scores. Uh, en je heeft waarschijnlijk ook de brief gelezen, denk ik. Ga ik vanuit? Nou ja, ik, ik, mag ik daarop reageren ik maar, als het ja. debat mag? Want u zegt, ja, er is niet over uh, uh, geparticipeerd, maar er is wel een zienswijze op gekomen, want het heeft natuurlijk in stukken gestaan. Er is dus ook op gereageerd en er is uiteindelijk natuurlijk, is het van acht naar, naar zeven gegaan. Dus in die opzicht kan wel spreken dat er toch wel een soort van participatie heeft plaatsgevonden. Dus ik vind het niet helemaal terecht dat u zegt, er is geen participatie geweest. Maar ik heb ook aan mevrouw Koper eerder de vraag gesteld: ja, waarom moet het dan acht zijn? Kan het ook zeven zijn? Of wat, wat, wie stelt dat nou vast? Dus daar ben ik ook even benieuwd naar uw visie of wat voor alternatief u heeft, ja, meneer Ja, kijk, dat, dan, dan verschillen wij daar een mening over: participatie. Uh, participeren betekent dus eigenlijk zeg maar, dat je wel van tevoren ook gaat kijken: zeg maar, van, nou, wat zijn de bezwaren met betekent tot die standpachthouders waarom zij die GPR-scoren lager willen hebben dan die acht? Uh, dat heeft met seizoensgebonden invloeden te maken. Hè? Dat is, uh, daar moet je dan onderzoek naar doen. Van wat, heeft dat voor, wat voor impact heeft dat eigenlijk? Wat betekent dat eigenlijk voor seizoensgebonden standpachthouder die eigenlijk elke keer weer zijn, uh, zijn tent weer moet afbreken? Uh, die zijn vaak licht gebouwd. Er zijn allerlei factoren die meespelen in zo'n GPR-score. Uh, en als je dan een, een 7 neerzet, dan moet je dusdanig hoge kwaliteit gaan neerzetten, wat een dusdanig investering vraagt. Of het dan wel realistisch is ten opzichte van bijvoorbeeld een jaar miljoen waar dat wel heel makkelijk te scoren valt, als je daar die hoogwaardige kwaliteit aan eist. Nou, dat is eigenlijk een feit wat we zeggen. Nou, op het moment dat je een bezwaar indient, ja, iedereen kan bezwaar indienen. Dat had ik ook in principe kunnen doen. Uh, als burger. Maar de vraag is dan, ben ik, ben ik dan voldoende meegenomen in dat proces? En waar komt dan die GPR-score vandaan? Kijk, als het als een duveltje uit een doosje komt en vervolgens wordt neergelegd zeg maar, van dit is het punt en dit is het uitgangspunt. En dan vraag ik me af of dat wel een realistische vorm van participatie is. Kamer. De heer Het moet toch ergens vandaan komen? Het is toch ooit een keer, tenminste, ik heb de vorige raad hier niet gezeten, maar er is toch ooit een keer hierover gesproken met de visie van dat qua duurzaamheid het moest worden. Tenminste, dus gewoon, uh, misschien dat het iemand anders kan beantwoorden... maar er moet toch ooit iemand zijn geweest die zegt... Van, nou, we gaan dat doen, het lijkt ons een goed idee. En het moet een acht worden. Ik, heb, ik kijk naar de wethouder, die kan in zijn tweede termijn hier iets over zeggen. Dus dat lijkt mij de geëigende weg. Ik zag nog een hand van de heer Drommel, maar oké, okay, prima. Meneer Hermsen? Ja, dat was het uh, wat mij betreft. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Koper. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is vanavond heel veel gezegd en ook, ook best wel technische zaken. En dat betekent dat we met elkaar, hebben we de commissie ook al gehad, dat is bij ons ook allemaal niet duidelijk. En dat zegt wel iets over hoe moeilijk we het hebben met zo'n plan. En dan is het niet vreemd dat uh, uh, be uh, bewonerspla bewonersplatform was hier bij de inspraak, maar ook de standpachters dus dat zij het ook moeilijk hebben met zo'n plan. Vooral als we dan... Uh, ...normen gesteld worden... ...die nieuw zijn en, uh, en we dat... ...niet duidelijk hebben. Ik heb geprobeerd... ...in mijn eerste termijn aan te geven... Um, ...laten we dan... Ni ...ons niet fixeren... ...op die norm, want die norm van 8... Daar gaat het niet om. Uiteindelijk gaat het erom... dat we de planeet beter doorgeven... en dat we, dat, dat we zorgen met elkaar... dat onze duurzaamheidsambities... die we hier in dit huis ook hebben vastgesteld... en waar we budget voor vrijgemaakt hebben... dat we die met elkaar halen. En dan is de vraag... hoe? En als je... ...niet samen optrekt in dit proces... ...dan sta je als overheid en ondernemers tegenover elkaar. En we weten allemaal hoe dat in Den Haag afloopt... ...dus dat is niet wat we met elkaar uh, willen. Volgens mij moeten we met elkaar willen dat we, dat we komen tot een systeem... ...waarin we juist met elkaar samen optrekken... ...en dat we de hoogst mogelijke doelen... ...dat moet een gezamenlijke ambitie zijn... ...en dat het haalbaar moet zijn. Ja, daarvoor roep ik, ga eens naar Den Haag, naar de Brussel en waar dan ook... ...en probeer subsidie binnen te slepen... ...zodat de paviljoens ook kunnen profiteren van een, beter, uh, paviljoenhouders, van een beter paviljoen... ...zodat wij hier in dorp kunnen profiteren van een goed gehaalde ambitie... ...en we niet tegenover elkaar staan, maar er samen met elkaar oplopen. Nou, dat was de portée van mijn eerste termijn. Dan als het gaat om de participatie... Het kernteam Strand heeft hier natuurlijk uh, van van heel goed met elkaar opgetrokken... tot het moment dat het klaar was. En dat is eigenlijk het, het beklag wat je hoort. Daarna valt hij valt stil, gaat hij uit elkaar in zienswijze... En, uh, en op een andere manier tegenover elkaar staan. Ook dat is natuurlijk te betreuren. Want het volgende proces dient te gaan: evenementenbeleid en de toeristische visie. En ook daarin moet je samen met elkaar oplopen. Dus vandaar ook mijn verzoek: van, misschien moeten we het met elkaar even doortrekken. om te zorgen dat we daar de eindstreep goed halen. Want. De zorgen snap ik. Het is een nieuw plan. En het feit dat die dynamisch is... dat hoeft voor een ondernemer helemaal niet geruststellend te zijn. Want die gaat een lening aan voor, voor over 20 jaar. Dus die wil juist weten waar die aan toe is. Die wil visie, die wil... Een